Via de kabel op 104,5 en nu de op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. De ombudsman kan praten, ook en over de grootvervoting van de zelfkies. Wel op werklagen praten, op de helle lopen op internet.